Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De mega rechtszaak tegen Ridouan Tachi en zijn drugsbende is weer verder gegaan. Dat is voor het eerst sinds de arrestatie van zijn advocaat Ines Weski. Zij zou informatie voor Tachi de gevangenis in en uit hebben gesmokkeld. Een advocaat van een andere verdachte begon er in de rechtbank over. Het voelt uiterst ongemakkelijk om nu ook maar weer stoïcijns door te gaan met de zaak inhoudelijk te bepleiten... terwijl onze collega, onze goede en zeer gewaardeerde collega... Ridwan Taghi verdedigt voorlopig zichzelf. Hij is op zoek naar een nieuwe advocaat. Maar tot nu toe heeft hij nog niemand gevonden. Ajax speelt morgen de wedstrijd tegen FC Groningen uit. Gisteren werd dat duel na negen minuten gestaakt. Nadat er twee rookbommen op het veld werden gegooid, zag onze commentator. Uh, ja, ik zie allemaal mensen omheen ook. Jongens, kom maar, we gaan naar huis. Dit heeft helemaal geen nut. Weer zwarte vuurwerk op het veld. En weer gaat dat... Uh, uh, uh... Ja, zeg maar gedoofd worden. Deze wedstrijd is ook gedoofd en ik ben verdoofd. De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt morgenmiddag om drie uur zonder publiek uitgespeeld. Ze hadden de wedstrijd het liefst in de avond, zodat supporters het duel op televisie konden volgen. Dus Ajax baalt ervan. En hiep, hip hoera voor Bobby De Portugese hond is weer een jaartje ouder. En dat is bijzonder, want hij blies afgelopen week 31 kaartjes uit. Daarmee is Bobby niet alleen de oudste hond ter wereld, maar ook de oudste hond die ooit geleefd heeft. Zijn baasje is ervan overtuigd dat deze vrolijke viervoeter nooit aan de riem heeft hoeven lopen... en in alle vrijheid de bossen rond zijn huis kon verkennen. Tegenwoordig gelooft het beestje wel wat lastiger en slaapt hij veel.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 Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A10, de A10 Noord, de buitenring. Voor de Koentunnel staat 3 kilometer file met uh, een minuut of 5-6 vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Z -m -m. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Lekker hoor, we beginnen deze uitzending uh, zomers. Lekkere temperatuur ook uh, bij uh, de Gertenbach uh, Mavo. Uh. Ben Alfege, goedemiddag. Ja, hele goeiemiddag. Ja, jij houdt zoals het in de gaten. hè? Die temperatuur uh, daar uh, bij de Gertenbach. Nou, sterker nog, Rob, uh, Albedine en ik zijn uh, speciaal veromgefietst. Dus uh, kijk, kijk, kijk, kijk. Om maar even te kijken wat uh, Wim, uh, Wim Pieter te vertellen had. En uh, 22.3, hè? Dat, is, uh, dat gaf de thermometer aan. Dus, uh... En in de schaduw uh, 15 graden op dit moment. Oké, okay, okay, dus, 15 graden. Nou, nou, het is even na twee uur. Zandvoort op zaterdag, een hele goede middag. Hele goede middag. Wat gaan wij doen, heer Veugen? Nou, wij gaan... Uh... Straks bellen met Jan van der Leden. Die heeft een kika-wandeling gemaakt in Haarlem. En dat is zijde. Maar uh, hij heeft, uh, ja, staat natuurlijk straks uh, op het duintjesveld. Want we spelen thuis vandaag. En de wedstrijd begint vreemd genoeg om twee uur. Dus hij is van start gegaan. Ja, en tegen wie spelen we? Tegen DVVA uit uh, Amsterdam. Oké, okay. en die staan hoog, hè? Die staan op de tweede plek. Dus oh, uh, dat wordt dan een zware dobber, bring it. Uh, Benno. Je vingers gekruist, dat het maar heel goed gaat. En verder hebben wij natuurlijk gasten. Ja, we hebben heel veel gasten in de studio. Naast uh, links van mij zit Kelly den Ouden. Zij is uh, deskundige op uh, preventieve gezondheidszorg. En voordat we daarover gaan praten... gaan we natuurlijk eerst met Kelly praten over UV-stralingen. De factor 50 en de opname van vitamine D. Want dat lijkt allemaal tegenstrijdig te klinken. En hoe lossen we dat op? Nou en Kelly, uh, Kelly goedemiddag trouwens. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in wel. onze uitzending. Leuk. Straks gaan we gezellig verder praten. Um, dan hebben wij natuurlijk de nodige nieuwtjes. En in de tweede uur komt Richard Buitenhek. Die komt praten over zijn mindful wandeling. En over lachen is gezond. Nou, persoonlijk een hekel aan lachen, want het is, uh, dat doet hartstikke zeer. En, uh... Dat doen wij ook nooit, hè? Nee, we nee, daar houden we niet van. We hebben een ontzettende hekel aan, <laughs> aan lachen. En, uh, maar lachen is gezond. En daar gaan we het over hebben. En het is prachtig mooi weer in Zaltoort, Dus moeten we lekker lachend door het leven. Uh, nou, dat gaan we uitgebreid behandelen met Richard. Um... En verder, natuurlijk blijft het voetbal volgen. Dan in het derde uur gaan we bellen met onze pit-reporter Randall Lassen. En die zit helemaal in Duitsland. En daar heeft hij een race-evenement met zijn RTCC-klasse. Uh... Dan gaan we de rekening van de radio een beetje opjagen. Ja, ja, ja, ja gelukkig. En, uh, dus nee, maar dat gaat allemaal gratis. En die, uh... nou, dan hebben we de evenementenagenda. Want het is bijvoorbeeld vandaag reddingsbootdag van de KNRM in Zandvoort. De hele dag kan je daar terecht... Voor uh, om het allemaal te bekijken en als je vragen hebt om daar uh, te beantwoorden, we gaan natuurlijk nog even praten over het buurtverweest van Zandvoort op uh, 27 mei. En daar uh, ja, er zijn ook nog even wat nieuwtjes, bijvoorbeeld wat de hoofdprijs is. Oké, okay, en het is Kif uh, Shit uh, Dag. Pardon? Give shit, toch? Oh, give ja. shit, toch? Nee, ze willen, sommige boeren, de bioboeren die willen graag oh, dat je stronten ja. vandaag uh, inlevert. Want me. er zitten allemaal mooie voedingsstoffen in en uh, dergelijke, Benno. Dus, dat is een uh, verhaal. Oh ja, nou goed, uh, Kelly is, uh, die is wel wat gewend, gelukkig. Maar, uh, Kijk even op uh, broodjepoep.com. Uh, en dan uh, <laughs> weet je ook uh, welke in, inleverlocaties uh, we hebben voor de uh, shit vandaag. Nou, vriendje Harms, de toon is gezet. Uh, Zeker. Draai maar een beetje kast. Okay. Oké, okay, dat, dat gaan we doen, uh, Berno. Vol Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag en uh, leuk dat je luistert. Wij zijn er al ruim 32 jaar, het geluid vanuit Zandvoort. En vandaag ook uh, races trouwens op het circuit. De DNRT, uh, die racen daar uh, vandaag. Uh. Op de dag van de lach, hè? dan uh, gaan we gewoon vrolijke muziek draaien. Je hoort de Sommie en uh, Multicolors. We gaan uh, naar uh, Duitsersveld toe, want er wordt vandaag weer gevoetbald. En uh, we hebben Jan van der Leen aan de telefoon. Goedemiddag. Jan. Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Hallo, ja, welkom. Maar uh, ja, je bent, uh, je bent in ieder geval op tijd uh, bij de wedstrijd. Maar je hebt een uh, wandeling achter de rug, hè Jan? Ja, we hebben de Kika wandel toch gedaan vanochtend met een paar hoe de, was dat? Roel en Otto van den Heuvel, keur Mike Aardwerk. Uh. En dat was uh, in Haarlem, hè, geloof ik. in Haarlem, ja. En uh, ja. allemaal voor het goede doel, ja. voor uh, Kika. Ja. En uh, ja, is het nou zo dat jij als, als loper dan uh, geld uh, opgehaald hebt voor het uh, goede doel? Ja. Nee, nee je betaalt gewoon inschrijfgeld uh, voor, uh, voor het goede doel. Of voor die run. En dat wordt. Uh... Dat besteden ze aan het goede doel. Oké, okay, nou ja, in ieder geval vanuit Zandvoort een hele afvaardiging uh, daar. Weet je ook, kan je ook een bedrag noemen. wat jullie ongeveer uh, zeg maar uh, in de pot hebben gestopt voor uh, Kika? Wij, wij, hebben, wij hebben niet echt geld in, die, in de pot gestopt. Dat is, uh, zo, uh, zo was dat niet Wij moesten inschrijven, dat kostte uh, 20 euro. Dan kon je een shirtje aanschaffen, dat, dat is duurder. Maar, en dan, dan heb je daar een aandeel van. Nou ja, in ieder geval... Uh, ja, zes is ja, dan praat je al snel over... Uh, Wat is het? Uh, 120 euro. 120 euro. Nou, mooi bedrag voor uh, Kika. We deden uiteindelijk 7.500 mensen aan mee in deze wandeltocht. Dus, uh, we deden wel een hoop mensen aan mee, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat zeg ik. En allemaal uh, 20 euro, dan uh, gaan we hard, hè? Ja. ja. Zeker. Nou, vandaag uh, voetbal. De wedstrijd is, uh, als het goed is, uh, inmiddels begonnen, hè? Om twee uur. De wedstrijd is uh, nu 13 minuten best. En we spelen vandaag tegen een Amsterdamse team, DVVA. En niet de eerste de beste, want ze staan op dit moment op de tweede plek. Ja, ze zijn nog kampioen. Ze zijn nog kampioen A zelfs. Nou. AFC, uh, die staat eigenlijk nummer 1. Maar AFC kan niet promoveren. En uh, HFC kan niet promoveren. En zij staan 10 punten voor op nummer 3. Dus in ieder geval... Misschien dat ze het geen kampioenschap noemen, maar ze zijn wel nog van 40. Kijk, dus uh, nou ja, het wordt een zware dobber uh, voor ons. Nou, dat kan je wel stellen, want we wa de wedstrijd was 51 seconden oud en we stonden al 018. Oh, nou ja, nou, <laughs> niet echt een uh, lekker begin uh, vandaag. Nee, en dan moet zeggen... Uh... Oh, nee. <hijen> wij, wij herstelden ons wel hoor, we hebben twee kansen gehad. Via Nigel berg, die tot Corner werden verwerkt. Oh, maar, dus, uh, we zijn vandaag ook, ook compleet, moet ik zeggen. Oh, dat is goed nieuws. Voor het eerst sinds weken dat de bieler na iedereen weer is. Zelfs Putt is aan het spelen. Oké. Okay. Voorin geeft dat wel wat varie Nou, dat zijn uh, ja, aan de ene kant uh, goede berichten, hè, omdat we compleet zijn. Aan de andere kant uh, ja, 1-0 achter, dat is uh, niet echt uh, heel denderend. Nee, het is gewoon een lullig begin. Zeker als je na 51 seconden al tegen die stand aankijkt. Ja, je wordt een goede ja, verslaggever, uh, Jan, want uh, dat je dat exact hebt geklokt... dat, uh, dat hoort als een echte uh, verslaggever die doet dat. Dus, dus dat heb je heel goed gedaan. Uh. Nou, dank je, wel, Maar het was zo frappant, het was gewoon de eerste het beste aanval. Ze liepen gewoon door. Ja. Dus iedereen... Uh, oh, 51, 51 seconden, dan Oké, okay, nou, jij houdt uh, de wedstrijd uh, voor ons in de gaten vandaag, uh, Jan. We komen straks, uh, zo'n beetje aan het eind van de eerste helft, komen we nog even bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Ja, nou ja, in ieder geval uh, achterstand, hè? 0-1 tegen DVVA. Dat is de start van de wedstrijd uh, vandaag. Wij gaan uh, zo dadelijk uh, praten met onze gast uh, Kelly Den Ouden. van uh, CFM Zandvoort met een lekkere gouden ouwe. Ja, die kennen we allemaal nog wel. Een hele lange plaats en hij heet ook uh, Long Hot Summer. En die gaat er weer aankomen. En uh, ja, er gaat de temperatuur omhoog, uh, Bernauw en ook de zonkracht uh, natuurlijk. Ja, maar wat En die gaan die nou? we weer in de gaten houden. Het, het, het maakt niet uit wat, wat ik doe. Het ja, zinkt, precies. Zinkt hij dat het is gewoon een uh, Long Hot Summer. <laughs> maakt helemaal niks oh, uit. Het maakt, oh, het maakt in, in de zomer maakt het niet uit wat ik doe. Okay. Nee, ja, precies. Ja, ja. Dat bedoel ik nou. Kelly, lekker, uh, lekker plaatje. Ja, Kelly te... hebben we, uh, in de uitzending ja. als uh, gast vanmiddag. Zo is dat. En die weten alles over de long hot summer en uiteraard uh, de zonkracht en dergelijke, Benno. Ja, um, nou, Kelly, UV-6, zegt het KNMI vandaag, dat, is, uh, dat begint erop te lijken, hè? Ja, mm. dat begint er zeker op te lijken als ja. je ervan houdt. Maar het is inderdaad... Kan je uh, iets dichter bij de microfoon komen? Oh. Ja, ik sleep het naar je toe. Ja, maar ja. gewoon op. <laughs> is het zo <toch> goed? Lekker. <laughs> nee, wat, um, ja, wat eigenlijk belangrijk is. Um, hey, je hebt UVA en UVB. Ja. En UVA-straling, uh, dat is eigenlijk 95%. Uh, dat is, uh, eigenlijk, staat voor aging. Dus ja. dat uh, tast eigenlijk je collageen en je elastine aan. Dus dat zorgt voor de huidveroudering. En uh, UVB, dat is eigenlijk. Staat, de B staat voor burning. Dat, um, oh. Ja, dat, dat gaat lekker diep in je huid en dat zorgt ja, ja, ja. eigenlijk voor je zonverbranding. En, uh, daar, kan je dus, en daar word je dus rood van. Daar word je heel rood van ja, inderdaad, ja, als ja. je daar niet tegen beschermt. Eerste verbranding is dat ook. Ja, ja. ja. Maar, um, zeg maar UVB zorgt er ook voor dat je die vitamine D aanmaakt hebt in je lichaam. Okay. Dus daar is die zo belangrijk voor. En het is maar 5% natuurlijk van de stralingen die uh, de UVB zijn. Ja. Maar die zijn wel super belangrijk en dan is het heel lastig. Want ja, je moet je natuurlijk ook beschermen tegen die straling. Ja. Uh, maar je hebt ook je vitamine D nodig. Ja. Ja. Dus... En hoe zit, hoe zit dat? Je, dan ga je smeren. Er wordt heel. Uh, ja, dat is een. Geloof ik, een, een behoorlijke promotie van smeren, smeren en nog eens ja. meer om de twee uur zelfs smeren. Ja. Je, je blijft bezig en ja. het maakt niet zo... Nou, daar komen we straks nog wel op. Maar, uh, en dan maakt het niet zo veel uit of je nou factor 30, 40 of 50 doet. Kan je dat eens uitleggen? hoe ja, doen? We dat, doen we? Nou, het maakt wel uit. Het heeft ook zeker weer te maken met je huidtype. Okay. Maar je moet het eigenlijk zo zien. Um, die, uh, ja, dat noemen ze zo'n SPF-factor, zeg maar. En hoe hoger die factor, hoe minder procent straling er nog doorheen komt. Even een voorbeeld, factor 50. Want het houdt nooit alle stralingen tegen. Maar factor 50 laat nog zo'n 2% straling door. Nou, dat is natuurlijk weinig. Als je factor 30 hebt, is het geloof ik even uit mijn hoofd 15%. Dus eh, het is wel degelijk zinvol. Wil je gewoon goed beschermen, om een hoge factor te gebruiken. Ja, ja, ja. Maar ja. je wordt, ondanks, want misschien is dat ook een wijdverbreid misverstand. Als je smeert, word je wel bruin. Want de mensen willen wel bruin worden. Ja, dat klopt. Nou ja, ja volgens mij inderdaad. Ik, ik ben geen expert op het gebied van, van zonnebrandcremes. Maar volgens mij is het belangrijkste dat je beschermt natuurlijk, tegen huidkanker. Ja. En dat is natuurlijk wel wat de zon. Hè, die is een grote veroorzaker van huidkanker. Dus, en het is voor de aanmaak van je vitamine D wel belangrijk om ook een deel onbeschermd in de zon te zitten. Uh, want hè, wat ik net vertelde, zeg maar, die, die factor 50 die laat nog wel wat straling door, maar ja. niet veel. En voor je vitamine D aanmaken is het belangrijk om onbeschermd in de zon te zitten. Maar dat, dat kun wel. je dan het beste doen. Natuurlijk op de momenten dat de zon minder sterk is. Ja. Dus hé, pak de ochtenden, pak de middagen. En in principe is een half uurtje voor iedereen al voldoende. Met je armen en je benen en je hoofd. Okay. Onbeschermd. Dat is eigenlijk al voldoende voor de aanmaak van je vitamine D. Okay. Maar hoe belangrijk is vitamine D voor je? Ja, die is dus heel belangrijk. En uh, heel veel mensen hebben daar een tekort aan. En ja, vitamine D kan allerlei klachten veroorzaken. Je chronische vermoeidheid, een tekort aan energie. zwakkere botten, spierkrampen. Sowieso last van je spieren zonder dat je daar een overbelasting aan hebt gegeven. Vroeger werd het de Engelse ziekte genoemd, hè? Veel tekort aan vitamine D. De hè? Engelse ziekte. Ja, ik dacht het wel, omdat die kinderen met name die liepen allemaal krom en zo. Omdat ze altijd binnen zaten. En, ja. Uh, staat niet zo mee. Maar goed, vitamine D dat is dus super belangrijk ja, voor zeker, je. ja. Er en is ook een, een... Het grappige is, dat kost dus niks als je maar uh, regelmatig met je armen en ja. benen in de zon bent. Ja, alleen wij hebben helaas natuurlijk in ons land niet zo heel vaak nee. dit mooie weer. Dat is vandaag echt wel. maar een hele korte periode. Ja. ja, Vandaag wel, daarom is het ook belangrijk dat je in de winter naar buiten gaat. Maar ja, wij Nederlanders zijn ook wel een volkje die veel binnen zitten. Ja. Zeker in de winter. En um, ja, onze periode in de zomer is gewoon te kort om voldoende op te bouwen... om ook die winter door te komen. Ja, ja. He, dus eigenlijk zou je ook in de zomer... ...vitamine D-suppletie kunnen gaan gebruiken. Oh, toch wel? Ja, zeker. Omdat wij vaak zo'n dusdanig tekort hebben... Hè? ...dat je het gewoon echt wel moet aanvullen. Nou ja, ja. Maar nu zeg je, van het is de komende... ...ja, het is mei de komende maanden waarschijnlijk beter weer. Dus ja. we proberen elke dag half uurtje naar buiten beentjes, armen, hoofd. En, en... hoofd onbeschermd. Ja, ja. zeker. Dan, ja, absoluut. En dan hollen naar binnen voordat want, want je verbrandt. Dan is je huid uh, verzadigd inderdaad. Want het is namelijk niet zo dat je huid, zeg maar, hoe meer zon ligt hoe meer vitamine D nee, je neemt. Nee, dat is niet zo. Er zit oh, een dus maximum nou... aan. Ja, dus okay. Het is niet oneindig dat je vitamine D opneemt. Nee. Maar dat, dat, dat voel je niet? Daar merk nee. je niks van uh, nee. aan die verzadiging? Nee, dat voel en merk je niet. Nee, okay. het enige wat je gaat merken natuurlijk, hè, zeker mensen met een licht huidtype, ja. is dat je huid gaat verbranden als je langer in die zon Gaat. Maar ja. dan moet je dus jezelf gaan beschermen. Ja. ja. Oké, okay, en als je je huid verbrandt, uh, kan je daar nou nog wat aan doen? Uh, ja, uh, after sun denk ik dan. Maar... Ja, het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je het voorkomt. Hè. Ook ja. daarin een stukje preventie. Zorg gewoon dat het niet gebeurt. Nou ja, uh, ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Ik was een keer in slaap gevallen op het strand. Ja. Oeh, ja. dat, ja, dat is uh, vervelend. Ja. ja. Dat, dat moet was je een niet hebben. pijnlijke avond. Ja, ja, ja, ze zeggen: Mijn oma zei altijd: dan moet je schijfjes komkommer uh, op je huid doen. Hè. Oh. Dat hydrateert en dat uh, verkoelt. Okay. Dus dat verzacht. Okay. Ja, dat is een mooie natuurlijke oplossing. Ja, ja. ja, daar ben je wel van. Een natuurlijke oplossing. Ja, daar ben ik wel zoveel mogelijk van. Ja. Ja. Okay, okay. <laughs> dat is toch het Volgens mij zien de, de vrouwen altijd met een stuk uh, komkommer bij hun ogen, toch? Hoofd, ja. Ja, ja, omdat het verkoelt en verfrist en het hydrateert voornamelijk. Dus, dus, dus voor je huid is het gewoon heel goed. Oké, okay, maar je ziet het met name. Dat uh, de vrouwen het uh, doen. En de mannen zie ik eigenlijk nooit met uh, komkommer op het strand. Ja, waarom is ik ga een dat niet voor... mannen? Waarom doen jullie dat ga... niet? Ja, waarom zit daar verschil Hebben de vrouwen wel het, liggen, het meer dat nodig? Is het. <laughs> dat is het, hè? Mannen zijn vaak toch minder bezig met, met het uiterlijk en met, zeker met de huid en, en de zorging daarvan. Het gaat niet met komkommers op het strand. Nee, trof, dat lijkt me al niet. Ja. Ik zie je al liggen daar op het strand. <laughs> Oké, okay, we ja. gaan even naar muziek. En ja, en dan gaan we even het weer bekijken. Ja, kom de UV-straling, of ja. dat uh, meer wordt. Ja, inderdaad. Uh, goed idee. Oké, okay, nou ja, dan gaan we eerst de plaat draaien die er ook nog mee te maken heeft, want uh, ja, uiteindelijk hebben we nu lekker een uh, zonnetje gekregen. Ja. En de Beatles hebben een uh, gouden oude daarmee, uh, uh, uh, met de Heerkamps dus dan... Nou, wij vinden het goed hoor, als uh, de zon eraan komt. Uh, nou, hoe dat uh, afloopt, dat hoor je nu. Wat? Uh, ja, dat, dat zou je normaal... Nou, ja, kleine vertraging. Jeetje. Ja, Benno, er zat een kleine vertraging in, uh, nou, uh, in de of voordat die kwam. Okay, nee, nee, maar goed, het maakt helemaal niet uit. Uh, geeft helemaal niks. Het uh, weerbericht, het, het is zover... Het weerbericht van vandaag, het is, uh, nou ja... Uh, vanmiddag 20 graden. Uh, de wind is 4 boven uit het noorden. Vanavond zakt hij naar 14 graden. Vannacht naar 8. En dan morgen wordt het weer maximaal 18 graden in de, dit kust, deze kustplaats. En we houden dezelfde wind, tenminste hij gaat naar noord west en 50% kans op zon met een UV van 3. Dus het gevaar gaat uh, wijken, wat dat betreft. Ja, het is best een koud, uh, koud windje vandaag. Ja, hoor. best wel frisjes. Ja. Ja. En misschien ook wel, uh, dan kijk ik ook even links van mijn Kenny. dat uh, met een koude wind uh, ben je misschien geneigd om langer in de... In de zon te blijven, denk ik dan. Want je voelt de hitte niet uh, nee, minder. Nee, inderdaad. Ja. Ja, ja. Het, is, het is sowieso altijd goed om inderdaad stil te blijven staan bij die stralingen. Hè, want ja. die zijn er altijd. Ja, precies. Dus ook als, als inderdaad het niet zo warm is en je het niet doorhebt, moet je jezelf eigenlijk toch ja, ook blijven beschermen, natuurlijk. Ja, ja. ja, nou ja, het gevaar is in ieder geval geweken op maandag en dinsdag. Want dan uh, gaat het uh, een beetje regen in Zandvoort. 1 mm, 2 mm. De temperatuur zakte naar 15 en 12. En de zon komt woensdag weer terug uh, met, uh, en de temperatuur gaat dan uiteindelijk weer stijgen. En vandaag over een week is het weer 18 graden en ja, vanaf woensdag uh, gaat de kans op zon ook weer stijgen van 55% naar 65%. Dus dat is weer hartstikke lekker. Kijk ik even wat de KNMI zegt. En de KNMI, die nou landelijk gezien... die zegt dan... Uh, nou, ga je bijvoorbeeld naar het Zuidoosten Limburg... dan kan je weer 20 graden verwachten. En dan zakt eigenlijk bij hun ook... Uh, de temperatuur en maandag en dinsdag wat, wat regen. Goed, dat is het uh, weer. En wat is. Kelly? Wat vind jij lekker weer? Ja, ik hou ook wel van een zonnetje hoor. Ja? Zeker. Ja, zeker. Ja, okay. ja. En... Van mij mag die wel gaan schijnen. Ja, ja jij bent wel uh, een vitamine D, een uh, uh, fijne zon, dan denk ik van. Uh, Absoluut. Maar jij beschermt je waarschijnlijk ook goed. Uh, want jij ja, hebt zeker. die kennis. En, ja, en uh, ik heb ook een hele lichte huid. Blond haar en uh, ja, licht huidtype, dus ik moet mij zeker goed beschermen. Ja. Ja, ja. Ik heb altijd een factor 50 in mijn tas zitten. Oké, okay, okay, ja. okay. goed Rob. Nou, jij ook schreef, jij bent ook blond, dus ja, zeker. Nou, dat komt, <laughs> komt, komt, komt helemaal goed, Benjo. Nou, dankjewel ja, ja. voor het weer. Dat was het weer. Vandaag is het in ieder geval uh, heerlijk weer uh, hier in Sanford en genieten we van de zon, natuurlijk. Dadelijk praten we verder met Kelly Den Ouden. Maar eerst gaan we even weer wat muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Als je wat wil horen, 5730393 kan je het aan ons laten weten. Hier is Paula Abdul. Was met de allergrootste hit van Paula Abdul. Je de straight up. We gaan even naar het circuit toe, Benno. Want uh, ja? Ja, vanmorgen werd ik wakker met racegeluiden. Wel lekker. Ja, met die e noord, noordwestenwind. Want, want we hebben vandaag een DNRT-race op het circuit. Ja, dat en wel echt. de 8 uur acht uh, endurance race. Ja, en die ligt er op kop? Uh, Decker, uh, Marcel Dekker en Oscar uh, Graper of Kraper. En uh, die rijden in een uh, Porsche. Okay. Die liggen op dit moment uh, aan kop. En we hebben nog 2 uh, uur en uh, 21 minuten te racen, Benno. Nou, gezellig. En hoeveel teams deden er mee? Uh, te... Volgens mij 55. Uh, nou, dat is wel een gevulde baan in ieder geval. Uh, dat is wel lekker. Uh, Zeker, erom. de meesten bestaan uit uh, twee of uh, drie uh, uh, coureurs ja, ja, ja, per ja, ja. tien. Nou, er valt in ieder geval een hoop te zien en te blijven. dus op het circuit. En uh, meestal bij dit soort dagen is het circuit uh, ook vrij toegankelijk. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Uh, ga niet bellen van het is helemaal niet zo, want uh, daar kan ik ook niks doen. Nee, voor. die mannen met, met, met, de, met de Porsche, die hebben al 158 rondes uh, afgelegd. Het duizelt me, ja. Ongelooflijk, hè. Nou, dan gaan we eerst maar eens even praten over preventieve gezondheidszorg met Kelly Den Oude. Want Kelly, preventieve gezondheidszorg, dat is jouw business. Jij hebt er zelfs, een. Ja. ik dacht, vorig jaar een bedrijf voor opgericht. Ja, klopt. In augustus heb ik een praktijk opgezet. Je ja. mag één keer de naam noemen. Healthcare Assist. Oké. Okay. <laughs> ja, dat nou, is... Een... Voor mij mag je het steeds zeggen, maar het is commissariaat van de media. Er zijn regels aan verbonden. Mm -hmm. Waarom preventieve gezondheidszorg? Waarom is het zo belangrijk? Ja, waarom het zo belangrijk is? We hebben op het moment natuurlijk te maken met een zeer overbelaste zorg. Ja. En ik ben van mening dat het belangrijk is dat je zelf de regie gaat pakken over je gezondheid. Je kan zelf ook waarom, heel veel Waarom vind je dat belangrijk? Ja, omdat we toch eigenlijk zelf ook wel verantwoordelijk zijn hè, voor onze gezondheid. Ja. En uh, met de zorg die overbelast is, vind ik dat we allemaal zelf wel iets meer zelf mogen doen. En je kan ook heel veel zelf doen, alleen veel mensen weten dat niet. Nee. En wat je eigenlijk doet met, met preventie is vooruitkijken. Dus op het moment dat jij weet waar je staat met je gezondheid, dat je inzicht hebt, weet je dus ook wat je moet doen om dat eventueel te verbeteren. En daarmee kun je gewoon de, de leefstijlgerelateerde ziektes... zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kun je wel voorkomen. Of uitstellen. Hè. Ik bedoel uiteindelijk, op den duur zal er toch altijd wel... als je 50 jaar oud bent, zal er heus wel wat gaande ga, uh, zijn in je lichaam. Je kan echt niet alles voorkomen. Nee. Maar je kan in ieder geval heel veel uitstellen. Ja, ja, ja. ja. En hoe doe je dat dan? Ja, door... Die pre preventieve gezondheidszorg? Nou ja, door in ieder geval inzicht te bieden. Dus mensen ja? kunnen uh, Ofwel, bij ons wat, in de partij... Wat ja, met, nee, ja, met name eigenlijk je bloedwaarde. Ja. Uh, maar ook uh, wij hebben, in de praktijk bieden we ook een hart- en vaatonderzoek aan. Waarmee we kijken naar de vroegtijdige opsporing van aderverkalking. Dat is ook een belangrijke graadmeter voor uh, bijvoorbeeld een infarct of een beroerte. En eigenlijk zou je voor je 70ste levensjaar nog geen aderverkalking moeten hebben. Mm. Uiteindelijk krijgen we het allemaal een keer op den duur. Want het is ook natuurlijk de, ja, de oudheid van je vaten. Daar kan je weinig aan doen. We worden gewoon ouder. Ja. Dus je krijgt het op den duur toch. Alleen voor je zeventigste zou je het echt nog niet moeten hebben. En als je het wel hebt, dan moet je echt als de donder aan de slag met je leefstijl. Met je voeding, met je beweegpatroon. Want daarmee kun je gewoon een hele hoop ellende voorkomen dan wel uitstellen. Maar ook dingen als een bloeddrukje is denk ik ook belangrijk. Heel belangrijk, absoluut. Want ja. als jij uh, langere tijd een hogere bloeddruk hebt... dan kan het schade aan je nieren veroorzaken. Het verhoogt wederom je kans op een hartinfarct of een beroerte. Dus ook je bloeddruk is een hele goede graadmeter. Je cholesterol ja. en natuurlijk je suiker. Ja. Uh, hè, dat zijn eigenlijk de drie pijlers... die veel zeggen over je algehele gezondheid. Ja, ja. En dan in jouw praktijk is het dus zo dat... Dan wordt het gemeten. Ja, bij ons uh, kunnen mensen diverse onderzoeken laten doen. Ze kunnen een health check doen. Dat is inderdaad suiker, cholesterol en bloeddruk. Maar mensen kunnen ook het hart- en vaatonderzoek boeken. Um, we bieden ook een uh, longfunctietest aan. Want de inhoud van je longen, uh, dat, dat doet ook iets. Hè. Um, bijvoorbeeld COPD is ondergediagnosticeerd. Dus dat betekent dat, we, dat het meer voorkomt dan dat we nu weten en meten. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. En, en COPD, COPD heeft... even voor duidelijkheid, is een... Dus een longziekte? Een longziekte, ja, ja, ja. ja inderdaad. En het... dat is nummer vijf doodsoorzaak in Nederland ook. Oh ja? Dus dat oh, is oké. vrij heftig wel oké. eigenlijk. Ja. Ja. En ja, daar weten we nu dus eh, weinig, tenminste wat ik net zei, het is ondergediagnosticeerd. Dus we meten en weten minder dan dat het voorkomt. En één uh, vraag komt dat uh, met name door roken... Mm, nou ja, ja ex-rokers sowieso, en, maar ook ex-rokers hebben een verhoogde kans op COPD. Uh, maar er zijn ook andere factoren. De vervuilde lucht, hè, dat, dat draagt ook echt wel bij aan, uh, aan een beschadiging van de longblaasjes. Ja. Dus uh, mensen bij Wijk aan die hebben meer uh, risico? Ja, ja, wij ook. Hè. Uh, we hebben natuurlijk uh, thuis van en Muiden. Ja. <laughs> en uh, dat, uh, die vervuiling, uh, ja, daar hebben wij ook last van, absoluut. Ja. Zo, nou, we gaan even naar muziek en dan uh, praten we even, over. Ja, dan gaan we eerst even voetballen, Benno. Oh, we gaan even voetballen. Ja, nou ja, eerst een muziekje en dan uh, naar Jan van der Leden. Ja, Jan, uh, zei al, op 51 seconden werd er gescoord. Dan stonden we 0-1 achter tegen DVV. Ja, hoe dat allemaal uh, verder verloopt, dat hoor je zo dadelijk van uh, Jan van der Leden. Maar eerst gaan we een plaatje voor je draaien. Hier zijn de Talking Heads, Slippery People. En dat waren de Talking Heads en Slippery People. We gaan weer naar Duitserspel toe naar Jan van der Leden, want uh, om twee uur is de voetbalwedstrijd van vandaag gestart tegen DVVA uit Amsterdam. Hoe gaat het daar, Jan? Het gaat uh, lekker op, we hebben ons uh, goed herpakt moet ik eerlijk zeggen. De grapje aan dat we een paar goede aanvallen hadden gehad. Nou, wij zijn gewoon doorgaan met die aanvallen en uiteindelijk uh, nu is het dit water, nee, die wordt afgeleid. Uh, het was op een gegeven moment een schitterende avond over, uh, over links via ja, Raymond uh, en Nacho Christine. En die stelden we door naar Naartso Berg, die van 16 meter keihard aan laag in de hoek gaf. Dus dat was 2-1. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben, we hebben gewoon wel het betere van het spel in, in dit moment in de hand. Oké, okay, nou dat is helemaal goed uh, tegen de, de grote kampioen uit uh, Amsterdam. En ja, en je ziet toch wel dat we vandaag weer, eindelijk weer compleet zijn. Die jongens heb je hebt de zin in. En dat hoor je ook gewoon dat hoor je ook langs de lijn aan de jongens hoe ze met elkaar communiceren en uh, elkaar aanwijzingen geven. Nu is die als zijn voorzitter wordt uh, gestaan, heel langs. Maar, uh, Nee, het is gewoon heel leuk om te zien. En het is heel wat anders dan de vorige week, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ja, toen ging het echt uh, helemaal niets. Ja. Maar ja, dat krijg je als je ook helemaal niet uh, compleet bent uh, natuurlijk, hè? Ja, maar vorige week 15 invals, dus dat is toch ja. heel leuk. Ja. Dat is echt... Uh, Zeker. Nou, in ieder geval uh, een goede eerste helft. 1-1 uh, uh, tegen d ja? En dan gaan we de tweede helft in en dan gaan we gewoon winnen vandaag, uh, Jan. Ja, dat mag ik hopen, ja. Ja, ja het wel voor. zal wel ja, weer eens ja. tijd worden. Ja, het is de laatste minuut. Dus, uh... Oké, okay, nou, dankjewel voor uh, dit uh, verslag. Uh, momenteel 1-1 daar op uh, Duitsersveld. En straks uh, komen we bij je terug, Jan. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Ja. En een goede rust. Dat was Jan van der Leer, daar ben nou? Ja. We gaan weer naar Kelly toe, want Kelly is vanmiddag te gast. Ja. Mooi gesprek en ja, belangrijke dingen ook die je aankaart, Kelly. Zeker. Nog even één vraag, ja. jij hebt het over diabetes. Ik neem aan dat je dan diabetes type 2 bedoelt, want ja. type 1, ja. Ja, daar kan je weinig mee dat eigenlijk. Dat klopt, ja. Nee, type 2 is echt de leefstijl gerelateerd. Ja. Dat... En vroeger werd altijd gezegd, hè, het is ouderdomssuiker. Ja. En tegenwoordig weten we dat het niet alleen met de leeftijd te maken heeft, maar ook echt daadwerkelijk met leefstijl. Ja. Ja. En, en er is veel om te doen, hè, want die, die diabetes 2. Hè, dat is, uh, is, is ook niet zeg maar een soort volksziekte aan het worden. Dat, uh, ja. Of misschien is het dat al. Ja, dat, dat is het al wel inderdaad. Ja, en dat, uh, de verwachting is ook dat het alleen maar toeneemt. Dus da oh, ja. ook daarom juist is die preventie zo belangrijk. En bij kinderen ook, wil... hè? Ja, ook. Ja, bij, ja, bij, bij ons allemaal. Ja, we, dat, de kinderen kampen ook met obesitas tegenwoordig. En, ja, ja, ja. Hè, er, zijn ook steeds, er is ook steeds meer om te doen. Dus ja, we moeten echt met z'n allen wel wat meer gaan... Uh... Gaan doen met onze gezondheid. Ja. Zeg Gilly, nou had je het net over, uh, over onderzoekjes voor preventief uh, bezig zijn voor je, voor je lichaam. Kijken wat, uh, hoe dat staat met je mineraal en vitamine in je bloed. Uh, maar dat is natuurlijk een beetje, beetje eng, uh, uh, want dan moet je een prikje krijgen en zo. Ja. Maar uh, kan het niet op een andere manier? <laughs> nou ja, kijk, als je echt goed wil meten natuurlijk, hè, we hadden het net over vitamine D. Dat, dat kun je in je bloed alleen meten. Ja. Dus ja, dan moet je toch echt wel inderdaad. Met een prikje. Um, maar je hebt ook een soort mineralen ook. Maar wat we kunnen doen. Ja? Ik, um, wij bieden bijvoorbeeld op de website van Healthcare Assist. bieden we ook gratis een online healthcheck aan. Oké. Okay. En daar kunnen mensen dus een vragenlijst invullen. en naar aanleiding daarvan uh, krijgen ze een advies mee van ons. En dan is het wel of geen uh, even bloed afgeven en een bloeddruk meten en dat soort dingen meer. Ja, dat zou een advies kunnen zijn. Ja, ja. zeker. Okay. Ja, absoluut. Uh, nou, ik zou zeggen, noem nog even de website, de, de, de website <laughs> ja. Want, ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Jazeker, ja, want daar kunnen ze de gratis online uh, healthcheck doen. Dus dat ja. is www.healthcareassist.nl. Oké, okay. ja, helemaal goed. Um, heb je nog een vraag, Rob? Nee, eigenlijk niet. Nou, Duidelijk verhaal, ik, uh, Kelly. Ja, dat vind ik ook. Ja. Uh, Dank Hartelijk dank dat je wilde komen naar het natuurlijk altijd rustieke zandwoord. Ja, ja, het is en, altijd mooi hier. Ja, altijd ja, ja. leuk hier. En fijn. En helemaal goed als het zonnetje schijnt, toch? Nee, dan is het ja, helemaal goed. Ga je nog even naar het strand toe of niet? Ik denk het zeker, ja. Ja, ja absoluut. Je ja, hebt helemaal gelijk. Ja. Lekker uitwaaien. Dat gaan we zeker doen. Zeker. Nou, en lekker genieten van het zonnetje. Dankjewel voor je komst. En jullie een heel fijn bedankt. weekend. Ja, jullie ook. Nou. Sinds een paar weken draaien wij vinyl, Benno. We oh, ja. echt uh, zwarte schijfjes. Uh. En ik heb er weer een paar meegenomen naar de studio. En eentje die ik thuis vond, ja, ik denk, ik moet op gewoon draaien. Is de single van Toto en die hoor je nu. All I want to in the morning and see you light. Rosanna, Rosanna. that a like you could ever care for me. Rosanna. En dat was uh, Toto en uh, Rosanna. En je hoort inderdaad dat hij uh, van uh, Vinyl is. En het kraken zo. Hoor je hem? Ja, leuk is dat. Ja, ja, goed ja, hè? Ja, ja, ja, ja dat is... helemaal ja, goed. Ja, ja. Nou ja, dat was uh, inderdaad de single uit uh, 1984. Ja, ja, ja. Nou... Um... Uh, aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag... dan is het Circus voor het Kind strijkt neer op het circuit. En dat is een uh, fantastisch evenement georganiseerd... Uh, op initiatief van het circuit uh, van Zandvoort. Stichting voor het Kind en de gemeente Zandvoort. En die hebben de handen in één geslagen... om een bijzonder evenement mogelijk te maken. Um, en het is bijvoorbeeld uh, het is voor kinderen uit Zandvoort... Uh, die uh, uitgenodigd worden voor gezinnen met een Zandvoort-pas. Um, en ik dacht van, nou, dat is uh, leuk om daar met de wethouder over te praten. Maar dat is al vanochtend uitgebreid gedaan... door um, de directeur van het circuit, Rob, die uh, had het erover. Ja, Robert van Overdijk. Van ja, Robert van Overdijk. En, um, en toen had ik nog even contact met uh, Walter Sans van de uh, gemeente van, uh, van Zandvoort. En uh, alle kaarten voor deze, dit evenement zijn gelukkig al vergeven. En dat is uh, natuurlijk uh, fantastisch dat de tent lekker vol zit. Of als het een tent is, heb ik altijd zo'n beeld bij. Hè. circus is een tent. Maar misschien wordt het wel op een hele andere manier uh, gedaan. Um, dus dat is een uh, vol circus. En daar, uh, daar zijn we heel blij mee dat uh, allemaal Zandworstse kinderen daar naartoe kunnen. Ja, er mogen uh, geen beesten meer uh, bij zijn tegenwoordig nee, dat he, bij het circus. Al, ja, het is allemaal anders met clownen. En ik weet eigenlijk niet hoe. dat er, Het is voor mij zo lang geleden dat ik in een circus ben geweest. Maar uh, ik, nou, ik ben er zelf ook wel heel enthousiast over dat dat georganiseerd uh, is. En dat het allemaal uitgevoerd gaat worden. Ja, het heeft allemaal te maken met uh, 75 jaar circuit. Ja, en, uh... en dat wordt uh, dit jaar uh, echt uh, ruimschoots uh, gevierd. Ja. En ook de radio die gaat daarbij uh, zijn uh, hebben wij van allemaal, Benno. Ja, sterker nog. Wij, uh, Robin en ik, uh, zijn op 17 juni uh, zijn we op het circuit. En uh, dan gaan wij live radio maken. En dat aan collega's natuurlijk op het circuit. En zowel de zaterdag, eh, vrijdag, zaterdag en zondag. En wij zijn er dan op zondag. Want op de... zaterdag dan zijn we ergens anders. Ja, dan zitten we weer een, nou, het zal zijn een kilometer naar het noorden. Dan zijn we te gast bij reddingsbrigade Bloemenaal, Want die viert dan haar 100-jarig bestaan. En uh, nou, de besprekingen zijn rond en we mogen bij uh, Ruud Kloek... De, de voorzitter van de uh, racebrigade al daar zijn wij te gast... om daar drie uur radio te gaan maken. Dus daar kijken we ontzettend naar uit. Ja, daar zijn we op de Kentering, wat zo heet de post uh, ja, van Bloemendaal. Het is een heel bijzonder postje, want het is gebouwd op een bunker. Uh, en ook uh, daar zijn we in geweest, Benno. Uh, ja, geweld. Ja, wat een avontuur, ja, hè? Ja, was een hele avontuur. Dus nou, en dat gaan we verder natuurlijk allemaal uh, grote verhalen vertellen... Over over die redingsposten. Want daar ligt 100 jaar. Nou, daar, daar ligt wel een historie, hoor. En er komt ook een boek uit. Dus daar, daar genoeg te vertellen daar. Zometeen in het volgende uur gaan we praten met Richard Buitenhek. Hij komt inmiddels binnen. Ja, ja. Dag, Richard. Of hallo, Richard, moeten we eigenlijk zeggen. Precies. In zo dadelijk in het volgende uur, Stansport op zaterdag, daar veel meer over. We hadden het net over 75 jaar circuit. Daar hoort deze er ook bij. Hè? Ja, ook die heb ik op vernieuwd. Ik iets. Oké. Okay. Hier is de basis. Tot aan de dienst.